dan vraag ik ten slotte... uw aandacht voor de heer... koning. Dames en heren... het veulen... met de... breppelt om de hals... dat vroeger in Friesland... rond Spokhazen spookhazen... die soms betoverde heksen zijn... middeltjes om kwijt te raken, de nageboorte van het paard die in sommige streken van ons land in de boom werd gegooid, de gebruiken bij het tandenwisselen die hun oorsprong zouden vinden in offers aan de doden, maar waar het ons altijd om gaat zijn de gebruiken in uw plaats en in uw streek zoals ze bij u bestaan hebben. Om op die manier de verschillen die er in ons land tussen de verschillende streken bestaan in kaart te kunnen brengen. En de geschiedenis van, van ons land te kunnen schrijven van ver voor onze tijd. Dank u wel. Het was heel goed. Je zult het wel leren. Al hield ik mijn hart vast toen je over die nageboorte begon. Meneer koning, mag ik u wat vragen? U hebt het straks over die middel die een vratten had. Mijn naam is Hageman. Koning. U vertelde over die wratten, maar als kinderen deden we de nuchtere spuug op. En dat hielp. Hoe verklaart u dat? Dat kan ik niet verklaren ken niet de boeken van Melly Aldred. Nee. Dan moet je die eens lezen. Want Shakespeare zei al. There is more between earth and heaven than you have ever dreamt of. Ratio. Nee. <laughs> Dank u wel. En nu nodig ik u uit om op onze kosten een kopje thee te drinken. U hebt dan de gelegenheid ook onze tentoonstelling te bekijken.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 Waar was je? Er is naar je gezocht. Ik moest even frisse lucht hebben. Benauwd is het hier, hè? Om te stikken. Ik heropen de vergadering. Voor ons komt nu het belangrijkste deel van de middag. Want nu krijgt u het woord. Wij zijn heel benieuwd naar wat u ons te vertellen en te vragen hebt. Laat u vooral niet weerhouden door valse bescheidenheid. Alles wat u ons hebt mee te delen is voor ons belangrijk. Want nogmaals, zonder u zouden wij ons werk niet kunnen doen. Wie mag ik het woord geven? Meneer Van Laar. Dames en heren, ik zal het maar in plaats hier, want zegt nooit zo goed geleerd. Dat willen we nou ook juist zo graag. Want toen ik in de klasse zat. Zegt mijn vader. Mee dunkt. Dat wij onze Hendrik maar bij de hebben moesten doen. Want er waren zes kinderen bij ons thuis. En onze Hendrik was de oudste. En er moest geld verdiend worden. En zo kwam onze Hendrik in dienst bij de schoolperder. En door hij weet dat hier nooit geen spiet van had. Maar wat die meneer doorstrakt is zich. Daar ben ik het met eens. Want gebouwen kennen wij je niet, maar spoken kennen wij je wel. Daarover wil ik nog een verhaal vertellen, dat ik van een schaap gehuurd gehuurd hebben. Want toen we een keer in het veld waren met de schaap, toen zegt die schaap uit tegen ons Hendrik. Hendrik, zeg je, ik heb er vannacht al zomaar raken raar gezicht gehad. Dat ik was in het veld met de scopen en ik zag naar de kanten van Hardenberg alle molle lichtjes. Raar, ra, wat is dit. Dat was een spookgezicht. Want later is door de grote weg van om naar Koevoort gekomen. Dus ik wil maar zien: spoken bestaan echt. Ik dank u wel. Dat is heel interessant wat u daar vertelt, meneer Van Laar. En we zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze verhalen eens voor ons opschreef. Zodat ze bewaard kunnen worden voor het nageslag. Het is nou toch zo verschrikkelijk jammer dat ons bureau nog geen bandrecorder heeft. Want het zou zo verschrikkelijk belangrijk zijn als zulke verhalen ook op de band werden opgenomen. Dat de mensen later ook kunnen horen hoe ze verteld werden. Dok Torgaan is een moderne vrouw die met haar tijd meegaat, maar ik vind die moderne techniek maar griezelig. Maar die bandrecorder komt er heus wel. Wie mag ik nu het woord geven? Ja, ik wil u nog wat vroeg, want de al altijd de vroeg. Hoe is uw naam? Netjes. Mevrouw Netjes. Mevrouw Netjes. Gaat u gang. Want er wordt ons altijd gevraagd die woorden op te schrijven, zoals we ze spreken. Maar dan is het vaak zo dat er geen letters genoeg zijn om die klanken op te schrijven, zoals we een uur zak maar zeggen. Kan door niet iets aan het doen? Dokter Han? Ja, ik kan me heel goed Begrijpen dat dat soms verschrikkelijk moeilijk is. Ik zou dat zelf ook verschrikkelijk moeilijk vinden. En ik wil nu niet opnieuw over een bandrecorder beginnen. Maar dat zou natuurlijk een hele goede oplossing zijn. Maar zolang die oplossing er niet is, moet u het maar zo goed mogelijk proberen. Dan komen wij er wel uit. Tot nu toe zijn wij er altijd uitgekomen. Dus ik moet het maar zo goed mogelijk doen? Ja, heel graag. Dank u wel. Wie nu? Pelleboer uit Zwolle. Ik heb een vraag voor dokter Beerta. U hebt zo even gezegd dat ons werk van zoveel belang is voor de wetenschap. En het brengt mij tot de vraag of er niet een vergoeding tegenover kan staan. Want ik ben met zo'n vragenlijst nog altijd wel op zijn minst een paar uur bezig, als het niet meer is. Dus kan daar niet een vergoeding? voorgegeven worden? Dat is mij al meer gevraagd en ik kan me die vraag heel goed begrijpen. Wij hebben daarover ook al meermalen met het departement gesproken, maar tot nu toe is daar nog geen oplossing voor gevonden. Niettemin begrijp ik de vraag ten volle. Maar zolang er nog geen oplossing is, moet u ook bedenken dat de bouwstenen die u aandraagt... gebruikt worden voor de geschiedenis... van uw streek... en uiteindelijk ook uw nageslacht... ten goede komen. Dat op zichzelf... moet toch ook al een grote... voldoening zijn. Ja? Mijn naam is Van Heiningen. Ingenieur Van Heiningen. Ik ben afgestudeerd in Delft. En ik ben werkzaam... als hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat. Ik wilde in het kort even ingaan op wat de heer Koning zojuist gezegd heeft. Hij heeft op gewezen dat uw bureau belang stelt in tradities. Ik zou eraan willen toevoegen dat u het zich tot taak zou moeten rekenen om die tradities in stand te houden. Zodat ze niet als gevolg van de huidige vervlakking verloren gaan. Ik geef u een voorbeeld. Toen mijn dochter vorige week in het huwelijk had, heeft ze uit mijn handen als hoofd van de Sibbe de graal met orde vier ontvangen. Het lijkt mij van veel belang dat uw bureau zich mede inzet voor behoud van dergelijke tradities. Dank u wel. Meneer Peter. Ja. Dat is heel interessant wat u daar vertelt. En wij zullen uw suggestie zeker in overweging nemen. U moet echter wel bedenken dat het in stand houden van tradities geen onderdeel vormt van onze opdracht... En als hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat zult u er begrip voor hebben... dat wij ons houden aan de regels die ons door de minister zijn gesteld. Uiteraard. Ik acht het alleen mijn plicht dit probleem onder uw aandacht te brengen. Daar zijn wij u dan ook zeer erkentelijk voor. Wie mag ik nu het woord geven? Die man zou toch vernietigd moeten worden... Ik sta op wacht en denk aan jou. Dus schreef me af. Blijf mee. Blijf een Blijf mee. Blijf mee. Een bokbagaar. Een Blijf mee. Blijf Het Blijf wat vond je van die van Heiningen? Ja, een idioot. Een fascist. Een fascist, dan gaan we te ver. Waarom ben jij ergens gaan studeren? Oh, oh, oh. Omdat het me leuk leek. Had je nog geen boer willen worden? Nee hoor, altijd in de prut. En mijn vader vond mij daar ook niet geschikt voor. Wie neemt het bedrijf van je vader dan over? Mijn broer. <middels> Van Heiningen is een fascist Natuurlijk is dat een Fascist Ik beklaag die toch Zo'n man zou we toch moeten vernietigen Daar was ik al bang voor dat je dat van plan was Daarom heb ik je ook maar niet Het woord gegeven Hoe was het? Ik heb barst in de koepel. Ik ga naar bed. Wil je niet eens meer wat eten? Ik heb al die tijd op je gewacht. Ik kan echt geen eten meer zien. Ik ben misselijk van de hoofdpijn. Ra, ra, wat is dit? Kan door nu iets aan dormen? Ra, ra, wat is dit? Het lijkt mij van veel belang dat uw bureau zich mede inzet voor behoud van dergelijke tradities. Ra, ra, wat is dit? Mellenboort uit Zwolle.